Van 3 uur. Kirsten Klomp met journaal. De piloot die gistermiddag bij een luchtshow in Engeland... met zijn vliegtuig neerstort op een autoweg, leeft nog. Hij ligt in het ziekenhuis en vecht voor zijn leven, zegt de Britse politie. Toen hij kort na de start een looping wilde maken, ging het mis. Zijn straaljager vloog te laag en kwam neer op de drukke weg. Zeven mensen kwamen om het leven. Behalve de piloot raakten nog veertien mensen gewond. De politie doorzoekt het terrein om er zeker van te zijn dat er niet nog meer slachtoffers zijn. Noord- en Zuid-Korea zullen vandaag verder praten over de opgelopen spanning tussen de twee landen. Gisteren kwamen vertegenwoordigers van de landen bijeen om proberen te voorkomen dat de spanningen zouden escaleren. Het overleg duurde tot ver na middernacht en vandaag gaan de gesprekken dus verder. Noord-Korea dreigde vrijdag met een aanval op het zuiden. Het land eist dat Zuid-Korea de luidsprekers bij de grens weghaalt, waarmee propaganda tegen het noorden wordt uitgezonden. De Belgische premier Michel wil snel met Nederland, Frankrijk en Duitsland om de tafel om te praten over de veiligheid op internationale treinen. Michel wil overal strengere controle op de bagage en de identiteit van de reizigers. De Belgen hebben extra controles ingesteld op internationale treinen na de mislukte aanslag van vrijdag in de Thalys van Amsterdam naar Parijs. Nederland neemt vooralsnog geen extra maatregelen. SEAL Amsterdam heeft gisteren zeker 600.000 bezoekers getrokken. Weer meer dan de dagen ervoor. Het zeilevenement begon woensdag met zo'n 350.000 bezoekers. De dag, erna, de dag erna meer dan 400.000 en vrijdag een half miljoen. Vandaag is de vijfde en laatste dag van SEAL.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 Je suis pas librene Et je suis vite pas aggraver ton image à l'ombre sous mes paupières Ik weet si je hou. Ik weet niet je t'aime, Ik weet en je hou. Ik weet niet je Ik niet je hou. je n'avais pas vu le plafond de je tu Ik weet niet Si je t'aimais à ta manière, si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière si je Als si je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 It's all of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 6, nu wil ik er huur. Als je bitch wilt chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen want ik heb blank. Endeks, ik heb blank. Endeks, als je bitch wilt chillen is het geen probleem, dan ga ik heen. Ik kom niet alleen want ik heb blank. Endeks, ik heb blank.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 to let go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 blood that I will bleed